Michel Koenen met het NOS-journaal. In Libanon probeert de regering de rust terug te brengen... door verschillende hervormingsmaatregelen in te voeren. Volgens persbureau Reuters komt er onder andere een halvering... van de lonen voor ministers en andere overheidsfunctionarissen. Al dagen wordt geprotesteerd, wegen zijn geblokkeerd... banken zijn dicht en er is een algemene staking... De bevolking demonstreert tegen belastingen en corruptie. De druppel was het idee om mensen 20 cent per dag te laten betalen... om te bellen via WhatsApp, Facebook en andere applicaties. Er zou nu een akkoord zijn over de privatisering... van de kostbare en inefficiënte telecom- en elektriciteitsbedrijven.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 De vader van de geïsoleerde boerderijfamilie uit Ruinerwold... wordt vandaag voorgeleid door het Openbaar Ministerie. De rechtercommissaris beslist of hij langer blijft vastzitten. En de vader van het gezin zou aan zijn eigen evangelie werken... schrijven de Volkskrant en de Telegraaf. En Kiki Bertens maakte tennisseizoen af zonder coach Raymond Sluiter. Na de US Open, die voor Bertens teleurstellend verliep... verbraken de twee tijdelijk de samenwerking... De sluiter was de afgelopen weken wel beschikbaar op oproepbasis... maar Bertens heeft daar geen gebruik van gemaakt... omdat ze niet het idee had dat sluiter een verschil zou maken. Het weer nog, in het noorden nog regen en het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 14 tot lokaal 17 graden. Morgen lokaal nog een bui bij een graad of 15 en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Ik sta jouw benen. Ja, dan gaat er weer van alles fout. Ik was even afgeleid. <laughs> maar goed. Het is maandag. En we gaan zo beginnen. Met weer een aflevering van Zandvoort Lunch. Daar gaat Angela u alles over vertellen... Luister naar ZFM Lunch. Zie je wel? Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Goed hè van mij dat ik wist dat Angela dat ging vertellen. En ze is er niet eens, moet je nagaan. Het is magic, hè? Radio. Radio is magic. Maar goed, een hele, hele middag en weer een mooie week toegewenst vanuit uh, deze plaats. De studio aan de Tolweg 10A. En ik had al op uh, Zandvoort lunch gezet, wat gaan we dit programma allemaal doen? We gaan het allemaal zien en gelukkig is er uh, zojuist een hele lieve en aardige dorpsgenoten binnenkomen lopen. Die groot, maar dan ook heel groot nieuws heeft. Wie gaat Zandvoort eens eventjes uh, internationaal op de kaart zetten. En daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. En ik had er graag mee willen beginnen, maar het programma loopt weer helemaal anders. Want onze collega Joop van Nes, de razende verslaggever van de Zandvoortse Courant kan helaas om kwart overheen ons niet updaten over... of bijpraten, moet ik dan van hem zeggen... over wat er allemaal het afgelopen weekend in Zandvoort heeft plaatsgevonden. Want hij moet vroeger weg, dus we gaan hem ook vroeger bellen. Want we zijn natuurlijk veel te nieuwsgierig hè, wat er allemaal gebeurd is. Daar willen wij alles van weten. Dus we gaan straks luisteren naar de 3 in 1. Ik heb gekozen voor de formatie Zen. U weet wel, die Amsterdammers van vroeger... Dan ga ik bellen met uh, Johannes. Daarna gaan we gezellig praten met onze uh, dorpsgenoten. Uh, en ik zal zeggen met Marta. Nou, dan weten jullie vast al over wie het gaat en waarover het gaat. Maar dat hou ik nog heel even geheim voor de mensen die het niet weten. Goed, in ieder geval, ik heb een heerlijk recept meegenomen. Misschien uh, kan Marta ons ook eens een keer een lekker recept doorgeven. Wat ik dan voor u kan plaatsen. Zonder al te veel geheime prijs te geven. Want dan komen ze niet meer. En dan we wel. Jij hebt zoveel echte lekkere Griekse dingen. Mensen komen echt wel. En um, wat hebben we nog meer? Um, nou ja, nieuws natuurlijk. Regio nieuws, weerbericht, artiest in het licht. Maar we gaan eerst ruimte maken voor onze 3-in. En ik had het u al beloofd, hè? De formatie Zen. We gaan drie nummers van ze beluisteren. Ten eerste het nummer Hair. Wat een enorm succes is geweest in uh, Nederland. Daarna Aquarius. Nog zo'n uh, topper. En daarna Cat Me Down. Drie topnummers van de formatie Zen: 3 in 1 in 1. 1 2, 3. Ja, ja, je hoorde het al. Hè? De formatie Zen in onze 3 in 1 vandaag. En Zen, dat was een Amsterdamse band uit Amsterdam-Oost. En ze waren actief in de jaren 1965 tot 1977. En Siebe de Jong, dat was de, de grote man binnen Zen. Dat was de saxofonist en de zanger. En dan had je ook nog Dirk van de Ploeg. Nou ja, Door de jaren heen zijn ze gewisseld van formatie. En ik heb het zelf aan den lijve mee mogen maken allemaal. Want ik zat vaak genoeg bij ze met de repetities. Omdat mijn vader uit Amsterdam-Oost kwam. En goed bekend was met die jongens. En mijn oom zat er ook altijd. Dus vandaar. Klein beetje een familiedingetje. Goed, als het goed is. En dan gaan we het nu horen. Is Joop van Es onze razende reporter aan de telefoon. Hallo Joop. Ja, we zijn ja. hier Hi, weer. goeie. Hier. Wat, wat leuk dat jij bij een zin bent geweest, zeg. Ja, ik zat er uh, bijna wekelijks eigenlijk. Ja. Hartstikke leuk. En, Hartstikke en mijn leuk. vader heeft ze ook nog eens een keer hier naar Zandvoort gehaald. Uh, want oh, dan oh, hadden we strand in 16. Ja, ja. En toen hebben ze op een ja, vrachtwagen op het strand opgetreden. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, ja. Leuk. Ja, leuk, hè. Dat heb ik niet geweten. Waarschijnlijk werkte ik toen zelf op het strand. Had ik tijd om naartoe te gaan. Ja, waarschijnlijk. Ja. ja, nee, mijn vader Dolly, was destijds manager. Ja. Dolly, even, ik weet niet of je iets aan kan doen, maar ik heb een gigantisch retour jou. Nee, dat kan zelfs, ik Het euh, terug. Geen idee waar dat aan moet liggen. Ja, ik heb gewoon. Het gebeurt, gebeurt er regelmatig als er vanuit de studio wordt gebeld. Oh, Oké, okay. ik dan zal het gewoon door. We gaan het doorgeven aan de techniek, kijken of we dat kunnen ja, verhelpen voor de vervelend. volgende keer. Erg Ga ik doen, joh. is heel vervelend. Ga ik doen, ja, snap ik. Maar goed, joh. Okay. Heb je nog iets meegemaakt het afgelopen weekend wat we allemaal in Zandvoort ja, willen weten? Ja, ja, ja. ja, ja? ja, ja. Um, eerst wil ik even melden, en het is een heel triest bericht, dat Louis Souzee ja. overleden is zondag. Ja, ja ik dat heb het nummer voor melden. de klaarstaan. Ja, verschrikkelijk. En uh, ja, heel erg. Mm -hmm. Voor mij heel onverwacht. Ik weet niet hoe de familie, de, de, de familie was, maar ja, het was even schrikken vanochtend. Zeker weten. Ik, ik heb, uh, zaterdag waren we nog samen op een terras. Want had ik nog een kaartje gekocht voor, uh, voor uh, uh, Dix laatste ja, voorstelling. En daar hebben we daar ja, nog om ja. gelachen gedaan. Ik, je ja, ja, je ja. merkte er niks aan. Er. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Heel erg. Nee, maar goed, maar heel erg. Ik, ik vind het verschrikkelijk. Ja. En ik wens de familie heel veel sterkte. Dat... Ook namens mij natuurlijk. Ja. Goed. We gaan ja. wel naar de leuke dingen. Ja. Die, die blijven toch doorgaan. Leven, Live goes on. Yes, ja. Um, ik heb uh, vrijdag een interview gehad met Lola van den Broek. Lola van den Broek, die ja. uh, heeft de laatste drie, vier jaar rollen gespeeld in musicals, jeugdmusicals. En die heeft nu een hoofdrol gekregen in een nieuwe musical. Ja. En die heet uh, Weerwolfje Dolf. En... Dolfje, Weerwolfje. Oh, oh ja, ja, ja. ja. En, en de mini hex Leuk. Ja. Was dat dat, uh, was dat dat meisje, de, toen was er nog een meisje natuurlijk, waarschijnlijk nu ook nog, maar. die toen in Annie M. G. Schmid die uh, rol had? Ja, ja, daar heeft ze ook een rol in gespeeld. Ja, oké, okay, dan ja. Uh, uh, nu is ze uit 400 uh, kinderen uitgezocht ja. en heeft ze samen met drie anderen de hoofdrol gekregen. Man. Een mini-action. Ja. Uh, geweldig natuurlijk. Leuk, leuk. En We en hebben toch wel heel er. veel talent in Zandvoort, hè? Ja. Ja ja, ja, ja, ja. En ze treedt dus op. Ja. In de, echt in de, de grote zalen in, in ja. Nederland. Ook in de stad haarlem Leuk. Vouwburg-Velsen komt ze, dat is het bij dan. Ja. En ze gaat daar helemaal mee on tour. Ze ja. Gaan in Groningen. Super. En ze hebben dan. Um, je weet hoe het gaat met, met de jeugd. Als ze daar, sorry, dat ze het werk moeten doen. Er zijn er vier koppels die die ja. overal hebben. Vaste koppels. Je weet dus wat je aan je tegenspeler hebt. En op de beurt hebben ze dan een, een uitvoering. Ja. En met name in de vakanties hebben ze het heel druk. Ja. De ene naar de andere uitvoering woensdagmiddag, woensdagavond, mm -hmm. zaterdagmiddag, mm -hmm. zaterdagavond, yeah. zondagmiddagavond. Yeah. Mm -hmm. Ja, dat is het druk. En, ja. en in deze tijd, nu niet natuurlijk, maar in de, als er geen schoolvakanties zijn, dan treedt zij gemiddeld één keer per week op. En dat ja. kan op woensdag zijn en dat kan op zondag zijn. Ja. Nou, Geweldig voor de twaalf jaar. Heel dagen, leuk. Voor elf, elf jaar nog. Zo. So. <coughs> Het zit wel dit jaar voor het eerst op de middelbare school. Ja. Maar het ACL, uh, Eerste Christelijke DC in Harlem, wil daar meewerken. Wel onder voorwaarde, uiteraard, dat ze, mm -hmm. dat ze uh, goed werk levert op school. Ja, uiteraard. Goed, dat is een positief iets. Mooi. Da dan was er uh, zaterdag die uh, roofvogelshow op de Badhoef, uh, Badhoeve ja. En ik ben daar ben naartoe geweest. Het mm -hmm. zou om half, om drie uur beginnen. Nou, om tien of drie waren ze nog niet. En ik moest weg. Maar ja. ik heb foto's gekregen van, van mijn vriend en medestrijder voor een beter wereld, Bart Botschuiver. Mm -hmm. En als je die beesten ziet, dat is ongelooflijk hoe groot zo'n beest is. Zo'n gier of, of, of visarend. Ongelooflijk. Dus, kijk, ik vind wel, die beesten moeten eigenlijk vrij zijn. Maar nu ze in gevangenschap zijn. Ja dan vind ik dat je er educatief werk mee kan doen. En dat is gebeurd. Er ja. is daar uitgelegd wat voor bezig zijn... wat ze doen, wat ze eten... Ja. wat ze in de vrije industrie doen en zo. Mm -hmm. Dus het is uh, gunstig. En ik moet zeggen dat het heel druk was. Ja, en als je het mij op de man afvraagt... dan denk ik, ja weet je, tuurlijk horen ze vrij te zijn. Maar feit is ook, op deze manier leren mensen de dieren kennen... Ja, en gaan ze de dieren begrijpen. En dan krijg je ook een, een, kweek je een soort van bewustzijn. Zeker bij kinderen. Dat, dat het inderdaad zo belangrijk is dat die beesten vrij leven. Kijk, on, onbekend maakt onbemind. En dan interesseert het ja. weinig mensen. Maar nu zal er toch meer interesse ontstaan. Ja. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja. Uh, daarom noemde ik het ook. Uh, ja. Want, uh, uh, ja. Maar het was wel heel speciaal, heel apart. Ja. Dat het hier en het was Zeker. In, de, in de kader van de wildmaand. Ah. De Zandvoort groeswild. Ja. De Zandvoort groeswild. Ja. Koetswaard natuurlijk. Ja. Anders was het Zeeland daar, geweest, hè? <laughs> Anders was. het... Nou, nee. Groes. <laughs> en goed, dat was dan de de, de Ja. Zondag. Ja, zondag. Had ik op mijn agenda zijn, onder andere, Zandvoort lacht. Ja, maar Helaas, helaas, ja. helaas. Te weinig kaarten in de voorverkoop verkocht. Zonde. Ja, waar dat aan ligt, weet ik niet. Er zou wel kwaliteit komen, waaronder Arjan Klaton... ...en vind het een van de betere comedians van Nederland. Ik heb hem een paar keer in Zandvoort mogen zien. Die man is geweldig. Die heeft een humor in huis. Ongelooflijk. ja. En snel, Adrem reageert ook op zijn publiek. Doet hij heel erg goed. Ja, die ja. is dus niet hier geweest. Ook uh, Saïd El Asnoei is niet geweest. De, de, ja. de Master of Ceremony. En het is gewoon afgelast. En dat vind ik ontzettend jammer. Misschien, moeten we, uh, misschien mag ik het niet zeggen, Joop, eigenlijk. Maar ja. ik ga het toch zeggen. Nou, ze misschien zei, kunnen ja. we voortaan beter in Zandvoort. In plaats van lachavonden, klaagavonden gaan organiseren. <grijpje> Het lijkt dat de Zandvoortjes ja, zich daar veel, veel meer in thuis voelen. <laughs> ik, denk, ik denk dat ik wel een kleine reden heb, uh, ja? Dolly. De prijs is overgegaan. Het is oh. 10,79 euro. Mm. Als je het via internet bestelt. Ja. is 2 euro meer. Dat is niet al te veel. Mm. Maar aan de deur is hij wel aanmerkelijk duurder geworden. Oké. Okay. Als je het goed hebt, is het 15 euro. Ja. Maar ja. je besluit zoiets. Ja, ik wil om van tevoren naartoe te gaan en nog met mij nog meer. Maar er zijn altijd een paar mensen die het rem besluiten om dat te doen. Mm -hmm. En dan betalen ze ja. ineens 15 euro. Ik vind het toch een hoop geld. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, dat is veel geld. Nou, dat is, dat was een zacht glas. Maar smiddags, oh man, wat heb ik een middag gehad? Wat dan? Fifi and Cheng. Een Chinees-Amerikaanse uh, pianiste zat op. Een oh, classic concert. Uh, van de kerkpleinconcerten. Ja. Van een uh, classic concert. Ja. Man, man, man. Ja, was er zo goed? Waanzinnig. Echt? Pot, vind ik hier. Ja. Of het echt een mooi concert is geweest. Ja. Daar waren de meningen over verdeeld. Maar het was Ach. ontzettend knap wat die meid kan. Ja ze hadden moeilijkste stukken muziek meegenomen van ja. Sostakovich uh, Rachmaninoff uh, well. Tsarkovsky yeah. noem maar op, echt moeilijke stukken en het hele concert stond er maar ook een centimeter bladmuziek jeutje super, super super ja, super, knap. en als je die vingers over die toetsen zou gaan ik heb, er, ik heb mijn recensie al klaar, ik heb geschreven ze teisterden de toetsen mm -mm. het was waanzinnig Mooi zeg. Nee, dat heb ik mooi gemist. Ik dan tot, tot de stal van de Steinway Artists. Ja. En uh, dat zijn dan mensen die, die verdienen er niks aan. Maar die spelen alleen op Steinway Piano's. Vleug vleugels. En uh, die ja. hebben er minimaal eentje thuis aan. Oké. Okay. En dat is een, een voor je als je de, die titel hebt. Zij heeft die. Zij is een van de jongste uit uh, de Steinway Artists familie. Ja, ja. ...en volledig verdiend. En mm. ze treedt op in de grootste zalen van Nederland... ...recentelijk nog in de, het concertgebouw in Amsterdam. Zo, Ze en... gewoon ja. ...en dan komen ze optreden in een kleine dorpskerk... ...voor een kleine gemeenschap in Zandvoort. En dat kan je dan voor 5 euro komen luisteren en zien, hè? Ja. Het is niet te geloven. Inderdaad. Ja. Ja, en het is... Het is niet alleen Vivian Tsjeng die erop treedt. Er zijn nog zoveel uitstekende artiesten. Die gaan komen, hè? Groepen en uh, orkesten. Volgende keer is het uh, symfonieorkest Haarlem komt naar Zandvoort. Nou, wow. eh, eh, ja. Maar dat is bekend. En dan zit die ja. kerk vol. Ja, ja, ja, ja. Vivian Tsjeng was niet bekend. En ze verdienden gewoon een keihard, een, een dik volle kerk. Ja. Maar er waren nog plaatsen vrij. Ja. Behoorlijk plaatsen vrij. Het was mm -hmm. goed vervuld, maar er waren nog genoeg vrij. Ja. En dat is jammer. Ja, zeker weten. Dat niet. Ja. Well. Nou ja, dat was zo'n beetje mijn weekend, Dolly. Nou, hartstikke mooi, Joop, dat is we weer helemaal op de doen? hoogte zijn. Ja. Er is nog wat te doen. Ja, er is nog wel wat te doen. Ja, want. Het uh, ging wel leuk om te uh, melden. Ja. Dinsdag, ik ja. weet niet of je dat weet, maar dinsdag. begint men met het schoonmaken van de openbare kunst in Zandvoort. Het beeld op de rotonde, dat is een hele grote beeld, komt in de Steigers te staan. Ja. En wordt als eerste helemaal schoongemaakt. Oh, oké. Okay. Leuk om te gaan zien, denk ik. Dat begint om tien uur. Tussen tien en een half uur, laat ik het zo zeggen. Maar dat, is, dat, is, je, dat gebeurt niet vaak, zeker? Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. Oh, oké. Okay. Nou, ben nieuwsgierig. En waar, waar ja, staat het beeld, zei je? Op de rotonde. Dat oh, het beeld op de beeld. rotonde gaan ze doen. Ja. Oké, okay. nou. Dat gaan ze als eerste doen... En alle andere uh, uh, beelden in Zandvoort in de openbare kunst. die worden schoongemaakt. Nou, spannend. Ja, ja denk het wel. Ja. Uh, we hebben nog voetbal gehad. Oké. Okay. Geweldig. Zandvoort speelde de nummer 1 voort, voor Tegen voor, Purmer. 1. Ze wonnen tegen uh, Purmerstein met Purmer. 4-1. 4-1? En omdat, ja, omdat Arsenal gelijk speelde. Ja. Is Sam weer eerst in de, uh, de raplijst? Nou, kijk wat mooi. Ja. Dat is geweldig. Geweldig. Ja, Helemaal want dat, dat hing er even om, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, 4-1, dat was uh, pittig. Ja. Echt pittig. Wow. Goed, wow. Nou. Goed gedaan. Nou, geweldig. Helemaal. Dan hebben we nog, uh, Even kijken. De dames van de Lions... Ja. hebben twee wedstrijden moeten spelen: zaterdag en zondag. Zo, pittig. Ze twee gewonnen en stijgen met stip naar plaats 2. Mmm. En heb ik nog meer gehad. Komende zaterdag, een van de Gruffalo. De, de, de, ja, Gruffalo. Dat uh, is een, een, een, speel, een spookjesfiguur. Ja. En uh, dat komt uh, in Club Nautique. Oké. Okay. Echt voor de jeugd van 6 tot, uh, 12, tot 13 jaar. Is dat theater? Het is theatervoorstelling. Oh! In Club Nautique. Ja, leuk. En dat is van 2 tot half 4. Ja. Van 6 tot half. Nee, van 4 tot half 6. Twee voorstellingen dus. Ja. Oké. Okay. Nou. Je dus, moet wel betalen en ja. aanmelden. Logisch. Nee, 12:50 en moet aangemeld worden. Oké. Okay. Nou. En dan hebben we ook nog zaterdag het tiende nationale campus op tellen. Ja, ja, ja. In het ja. ja. theater te lossen, moet je zeggen. Ja, ja, het strand in het strandpaviljoen. Ja, dat begint het strandpaviljoen. Ja, in Talassa <laughs> inderdaad. Ja, en we, we hebben natuurlijk woensdag de kampioenengalerij, hè? Ja. Ja? De sportgala. Het sportgala, in, ja. Uh, in de pedoclub uh, Op een circuit. Ik vind het persoonlijk erg ver weg voor de jeugd. Ja, maar er is wel maar, veel ruimte natuurlijk. Het is ruimte natuurlijk. Groot genoeg. Er is ja, ruimte. ja, precies. En ja. de ouders kunnen auto's makkelijk kwijt. Nou, kijk. Kwijt. Ja. Volgens mij. Half zes, hè, begint het? Uh, het begint om zes uur. Het zal half zes inloop zijn. Oh, half zes inloop. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja. Nou, we nou. hebben nu alles, schat. Zo is het, Joop. De zomertijd begint zaterdag op zondag, hè. De het einde van de zomertijd. Deze zaterdag? Ja, zaterdag wordt uh, drie uur, twee uur. Oh, even we een uurtje extra lekker. Ja. Goed zo. En voor mij, mag, voor mij mag het afgeschaft worden. Ja, voor mij ook. Grote onzin. Ja. Ja. Maar goed. Buiten dat, als dat onzin is, ik, ik heb er last van. Gewoon een week last van. Ja, ja, ja. Ja, vervelend, joh. Ja. Ja. Maar oh. goed, uh, de heren uh, bestuurders zijn daar nog niet over eens. Nou ja, we wachten het af. Je moet wel. Ja, we hebben weinig keus. We zullen het ermee moeten doen. Goed, Lonnie, ik kan er afspraken. Yes, oké okay, Joop, ga gauw verder. Anders kom je te laat. Ja, en ja. ik dank je ontzettend voor je bijdrage weer deze week. En we gaan volgende ja, week gedaan. kijken of het allemaal weer wil lukken. Uh, programma technisch en Prima. agenda technisch, hè? is dat te doen in ieder geval. Zo is dat. We hoeven ons niet te vervelen. Okay. Dank je wel Joop, het beste. Prima, graag gedaan. Doei, oh, doei. Dank je wel, dank je wel. Ja, Joop van Es... Onze razende verslaggever van de Zandvoortse Courant. We gaan even luisteren naar... Um, wat zullen we doen? Uh, nou, we gaan eerst even luisteren naar Nora Jones. En dan kom ik zo bij u terug met een uh, heel mooi verhaal.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 drops in my hand my heart Don't know why I didn't come. I don't know why. I didn't. Come. Nora Jones met Don't know why. Ja, sommige dingen weten we nou helemaal niet. Hè? Die, dingen die gebeuren. Dingen die, uh, die je niet doet of wel doet, je weet het niet. Eén ding weet ik wel. Ik heb hier uh, aan de tafel. Uh, heel gezellige visite. Een super lieve en uh, bezig bijtje. Een super lieve vrouw. En een super trotse moeder. Dat vooral op dit moment. Dat vooral. En waarom is ze zo trots? Nou, Marta. Ik, uh, Marta Rizou is hier. Marta, gooi het er maar even uit. Waarom ben je zo trots? Nou, verrassing. <laughs> Mijn dochter vorige week uh, woensdag iets misgrikkelijk geworden. Kijk, ja. Miss Griekenland ja. 2019 nee. en uh, de beurt is de eergevallen aan Rafaela. Heet zij ook Riso? Nee, of Plastira heet ze. Plastira. Plastira. Plastira. Rafaela ja. Plastira. Miss Griekenland 2019 en uh, zij is de dochter van onze Marta. Uh, u kent Marta natuurlijk allemaal, hè? Griekse Marta. Die in het dorp in de Haltestraat een uh, Grieks restaurant heeft. En uh, ja, jij wilde natuurlijk wel heel graag even komen vertellen. Want uh, over dat dat gebeurd is. En, maar wat ik me dan bijvoorbeeld afvraag... Hè? Want ja, eerst denk je van wow, wow, wow, te gek. Helemaal te gek. En dat is het natuurlijk ook. Maar hoe, hoe begint zoiets? Ik bedoel, um, je, hebt, je hebt vier kinderen. Ja. Uh, ze zijn alle vier even knap. Jazeker. Alle vier knappe kinderen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nee, dat is nog eenmaal zo. Ze hebben alle vier hartstikke leuke toeten. En... Ja. Uh, maar goed, Rafaela die heeft blijkbaar alles mee. Hè? De maten, uh, het figuur, uh, de uitstraling, uh, noem maar op. Het is ook echt, als je dus zo ziet lopen over dat, pa over dat uh, podium, is ze nog koninklijker dan onze Maxima. Ja, hè? dat ze... Zijn ze ook, hè? Ze ja, heel stil. net als Koningin Maxima, daar hebben ze daar de ja. Grieken gezegd ja, ja, nou, dat, dat straalt ze ook uit. Ja. Maar hoe begint zoiets, Marta? Kun je ons dat vertellen? Hoe, hoe, hoe start dat? Nou, eerlijk gezegd, Raffaella is echt geboren voor de light. Dat, dat is wel zo. Vanaf ja. heel jong. Zij was constant bezig met uiterlijk, met mode show, met kleren. Altijd. Ja? Nou, toen ze 16 was... Uh, zij, is, uh, zij is toen begonnen in een wedstrijd in Griekenland. Ja? Uh, toen had ze nog niet de Nederlandse nationaliteit. Had ze alleen maar... Griekse nationaliteit. Nu inmiddels al drie jaar heeft ze ook de Nederlandse nationaliteit. En uh, ze heeft meegedaan in een verkiezing in Griekenland, Miss Thessaly. M wat mis? Miss Thessaly, dat was in gedeelte half Griekenland, uh, Noord-Griekenland. Oh, dus ze zat altijd al, uh, zeg maar van jongs af aan misschien, ja. al dat ze met, met, met, uh, met uh, uh, contests uh, meedeed, met verkiezingen? Ja, ja, ja. oké. Okay. En toen heeft ze de titel gewonnen, Miss Young. En de, dezelfde jaar heeft ze meegedaan in een wedstrijd in Albanië bij Durres En uh, daar heeft ze twee titels gewonnen. Zij was, zij was 16 nog maar, hè. nog niet eens 17. Jeetje. Ja, en uh, zij deed bij de grote categorie met vrouwen. En uh, zij had uh, twee titels gewonnen. Eén titel Miss Tourism en de tweede titel was Miss Performance. En uh, na vijf maanden heeft ze meegedaan in een wedstrijd in Korea. Miss World. Wow. Uh, ja, daar zo. En daar was, zij is in de finale gegaan. In de vijftien in de finale. Ja. En daar heeft ze ook een titel gewonnen. Een speciaal titel gewonnen. Miss Personality. Oh. Ja, en uh, daarna... Zij heeft eigenlijk een beetje gestopt. Zij konden niet veel dingen. Dus zij was 17. En ik was ook een beetje bang om mijn dochter zomaar... Te Alleen, laat, ja, weet je, ja, ik ja. was een beetje voorzichtig. Ja, logisch. Nou, dit jaar, vorig jaar, heeft ze hier gewerkt. Ze heeft ook uh, in verschillende werken gedaan hier. En uh, ook school heeft ze gedaan. En toen zei ze... Wij zijn dit jaar in Griekenland geweest. zomer, spontaan. Ja? Ja. En uh, toen uh, iedereen iedereen haar voor fotoshoots. En ze krijgt een... Jemand uh, heeft gevraagd, doe me mee. In de, uh, in de... Oh, dat is er aangeboden? Ja, het is aangeboden. Toen ik, zij vraagt mij, wat zal ik doen? Ik zeg, maar het is een ervaar, ervaring. Doe maar. Ja, natuurlijk. Je bent twintig, doe maar. Je Over weet 30 nooit. jaar vragen ze je niet meer. Ja, precies. Ja. Doe maar, als je wint, prima. Als je niet wint, is het ook prima. Maar ja, ja. Het is, weer een doet. ervaring rijker. Je, je maakt en weer van, wat mee. Ja. Ja. nou Toen heeft zij dat uh, gedaan. en uh, Ik had het gevoel dat zij ging winnen. Ja. Alle twaalf uh, tegenstanders waren ook goed. waren ook mooie meiden. Alleen natuurlijk, Rafaela had de oog... Ervaring met de wedstrijd in het buitenland. Ja. Dat ja. heeft een hele grote rol gespeeld. Ja, dus die stond er misschien ook wat, wat ontspannender in en ja. wat zelfverzekerder. Ja, zij was zelfverzekerd. Want ze had dat natuurlijk van de dorpen of andere staten... die hadden helemaal geen ervaring, weet je? Daar, daar zie je gelijk het verschil. En de spanning? Ja. Ja. En, ja, en zij heeft de titel gewonnen. Ongelooflijk, ja. ongelooflijk. Ja. We gaan straks even verder praten... over wat de consequenties dan allemaal daarvan zijn. We weten nu in ieder geval... hoe ze daar terecht is gekomen. Want ja. dan denk je van ja, hoe dan, weet je wel? Um, ja, we gaan even naar een nummer luisteren. En ik heb een heel mooi nummer meegenomen... En uh, dat wil ik graag opdragen aan Loes, uh, die ons helaas is ontvallen. Hè? We hebben laatst uh, John van Elk al uh, um, moeten verliezen in het dorp. En er gaat nu weer een heel speciaal iemand is van ons weggegaan. We gaan niks meer met haar beleven. Dus alles wat we nog uh, van Loes hebben, zijn herinneringen. Memories van Lea. En dit is voor Loes... And for Al Hatibar You may be gone, Louise, to love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are going to survive alone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 Ja, een nummer speciaal voor Loes, de vrouw van Clown Didi Decousset, die ons dit weekend is ontvallen. Wij wensen vanaf deze plek de hele familie, iedereen die haar dierbaar was, ontzettend veel sterkte toe met dit grote verlies. Oké, okay. we gaan door. Uh... We waren net uh, fijn in gesprek met Marta, haar dochter. Zo vertelde zij, een dochter Rafaella. Die is het afgelopen weekend, uh, nee, vorige week hè, ergens, Op woensdag. woensdag, is ze uh, Miss Griekenland 2019 geworden. En Marta vertelde ons net. Want wij waren, ik was natuurlijk ontzettend benieuwd om te horen hoe zoiets groeit. Nou, Dat ze van kleins af aan al uh, die ambitie had... en ook aan meerdere misverkiezingen heeft meegedaan en gewonnen heeft. En eigenlijk deze misverkiezing instapte op advies van iemand die zei... joh, waarom doe je niet mee? En eigenlijk had ze zoiets van, uh, we zien het wel... Toch? Heb ik het zo een beetje goed uh, ja, vertaald? Ja, precies. Zo is het gegaan. Ja, Holly. zo is het gegaan. En, uh, en ineens... Uh, ja, wij wisten natuurlijk allemaal van niks dat dat speelde in het verre Griekenland. En uh, wij, wij waren gewoon gewend inmiddels dat je in je restaurant elke dag aanwezig was. En steeds vaker merkten we dat Marta er niet was. Ja. En dan dachten we... Voor, wat, is, wat, wat is er toch aan de hand? Nou... Dit dus. Want Marta die is natuurlijk regelmatig naar Griekenland gevlogen... om de dochter bij te staan, toch Marta? Ja, precies. Ik, ja. Ja, het, zij is nog vrij jong natuurlijk. Zij Hoe oud is, hier, is ze? Zij is twintig. Twintig, dat is jong, ja. Ja. En, ja, en zij is gewoon hier geboren en hier opgegroeid. Zij kent ook in Griekenland bijna niemand. Wij hebben familie, maar niet in Athene. Wij hebben familie in het vasteland. Ja. En uh, toch, maar ze kan je niet zo alleen laten. Dus ik, heb, ik was heel vaak daar, twee keer, Twee keer van vijf dagen. Vijf dagen ja, keer, ja. Vijf dagen, maar even om ze ja. te ondersteunen ja. en te helpen ja. en, en te doen. Dus, oh jee, joh. dus ze heeft nooit in Griekenland gewoond? Nee, nee, nee. nee. En toch mis Griekenland worden? Ja, ja, Want ze heeft een Grieks paspoort. Ja. Dus officieel mag ze gewoon meedoen dus? Ja, natuurlijk. Ja. Allebei ouders. Ik en haar vader, we zijn allebei Grieks. ja. Alleen, ze is hier geboren en ze is hier opgegroeid. Dus ja. Van de rest, uh, ze is eigenlijk ook meer Nederlands in, in plaats van Grieks. En, en woont ze officieel ook in Zandvoort? Ja. Of ja. jeetje, zeg, nou, dan, dan, ja. dan moeten die Zandvoorters toch ook allemaal inmiddels lopen te gloeien van trots. We hebben al zoveel talentvolle mensen in Zandvoort. Zeker weten. Ik hoorde toevallig zaterdag. Uh, uh, er is woensdag, is er een, uh, een, uh, een, uh, een sportgala. Hè? Dan worden alle Zandvoortse kinderen tot 16 jaar, meen ik, die worden in het zonnetje gezet. Alle kampioenen, en dat zijn er veel. En we weten nu ook dat in Zandvoort relatief meer sportkampioenen wonen dan in welke andere gemeente ook. Nou, dan hebben we nog een lading: zingers, songwriters, kunstenaars. En nu ook een Miss Griekenland. Ja. Nou, dat jongens, ook jongens, dat is er ja, wel ja, ja. heel bijzonder hè. En um, ja, nu, nu, waar is ze nu? Is ze nu weer in Nederland of nee, is ze nee. in Griekenland zij gebleven? Ze is nog in, uh, in Griekenland. Ja. Uh, zij, uh, zij is bezig met de voorbereiding voor Miss World, waar dat wordt heel Miss World. Ja. ja. Oh ja, want je bent Miss Griekenland geworden. Ja. Dus jij, ze wordt dan straks afgevaardigd namens Griekenland. Ja. Ach, mens. Dus dat komt er ook nog aan. Ja, ja, ja. En, en waar, in... waar gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren in Londen. In, uh, 14 december. Oh, gelukkig nog... niet zo heel veel weg, oh, weg voor jou. Nee, nee nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. <laughs> Ik zat al te denken. Dat wordt straks of naar China of naar, naar uh, Now, uh, de Miss Amerika. Miss Universe. Uh, da, da, na, na deze wedstrijd dan gaat ze naar Miss Universe. En yeah. dat is januari of februari. En volgens mij dat is in de Philippines. Ach, nee. Ja, yeah. ja. Yeah. Ga je daar dan ook nog naartoe? Nee, ja, hoor. Niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ja, ik, maar nee, daar je ken ze helemaal mijn niemand. Maar je zoon daarna. Oh, daar gaan zij. Ja, oké, oh, ja, ja, ja. oké. Okay, okay, dat ze toch niet alleen nee, is. Nee. Maar wanneer is, is dat in Londen? Uh, 14 december. 14 december. Dus zij moet echt nu heel hard werken en voorbereiden. Maar zij zal zeker een weekend hier naartoe komen. Twee dagen, ik heb gezegd, je moet komen en zij wil ook ja, komen. Ja, logisch. Maar dan moet ik een grote feest geven. Dat kan niet. Ja, week, joh, jongens, ik ben een jongens. Ja, <laughs> tuurlijk moet dat gevierd worden. We zeker. Dachten, ja, het is verdikken me niet niks. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar hoe, hoe, hoe bereidt ze, want je zegt, ze gaat zich voorbereiden. Ja. Maar hoe bereid je je op zoiets voor? Hè? Ik kan me wel iets voorstellen. Hè? Dat je misschien les neemt in je houding. Ja. Of lopen. Hoe loop ja. ik? Je haar moet je over nadenken? Wat uh, ga ik met mijn haar doen? Meestal, je kleding? Da, dat ook. Maar meestal is het met, met lopen... En met uh, hoe moet je kijken naar de foto's voor de fotoshoots. Ja. En ook natuurlijk met de praten. Met praten dus Waar ga je oké. het over hebben? Ja, precies. Want dat, uh, dat, dat, dat was Donny... een kippenvelmoment van je dochter toen gevraagd werd. Mm. Wie is jouw grote voorbeeld? Heb je, uh, hoeveel, hoeveel tranen gingen er over dat je wangen? Dat weet ik niet. Ik heb ze niet geteld. Weet je, Dolly... Vertel ik... eens wat ze zei, want, want de nou, luisteraars weten niet waar we het over hebben. Ja, ze, uh, zij werd... Ge... Eigenlijk, zij was daar ontzettend bang voor. Omdat zij praat wel Grieks, maar oké, okay, goed, niet vloeiend. Nee, ze is niet gewend en, uh, natuurlijk. En zij dacht, we ja. ze... gaan moeilijke vragen stellen, wat gaat ze antwoorden. Maar ja. zij hadden geluk gehad. Ze hebben alleen maar een korte, een duidelijke vraag gesteld. En ze hebben alleen gezegd, wat is jouw voorbeeld... En uh, weet je eens je voorbeeld en waarom? Ja. Toen opeens... ze stond te denken en ik zag de glimlach van haar... en ze zegt gelijk... mijn moeder. Ja, ik wist geweldig. niet wat ik hoorde. Geweldig. Weet je? Dat had je en, totaal niet verwacht natuurlijk. Nee, weet je, uh, het is zo... ik ben gescheiden met de vader van haar. Hè? Ja. En uh, de kinderen... ze, zijn, ze kunnen geen hard zijn. En natuurlijk, ze zijn harder... naar de ouder met, met die ze die wonen. En ze had meer commentaar, weet je. Want ja. ik heb, ik heb met, af, af en toe roes met hun gehad. Ik heb ook een grote mond gehad. Ik moest hun wakker. Ik moest er van alles doen met hun, weet je. Of, ja, ja. Het, het is normaal. Ja. En, uh, en toen ik dat hoorde, ik zeg Marta. Uh, ze zei, weet je, het voorbeeld voor mij is mijn moeder. Zij is gescheiden, zij is ver voor de land. Zij heeft vier kinderen alleen grootgebracht. En zij heeft mij... Uh, zij is heel sterk. En zij heeft mij geholpen. Zodat ik goed op mijn benen sta. Ik zeg, yes Marta. Jij hebt het in elkaar ja, gekregen. Het was ja. de grootste beloning voor mij. Wat een compliment hè. Ja. De beste. De ja, beste. Ik heb het ja. niet verwacht. En toen natuurlijk hoorde je van mij. Ah, Ik was echt in de hele theater aan het schreeuwen. Ja, ja. Dat kwam zo plotseling. Weet je. Ja, dus zo veel ja. emoties. Ah, ja. Ik kan het niet... Uitleggen. Het was perfect. perfect. <laughs> maar, maar dan nog wat. Hè? Want, want ik vroeg net van hoe bereidt hoe bereid ze zich voor. Maar wat, wat, doet, ze, wat doet ze dan uh, om nu bijvoorbeeld aan die Miss World uh, uh, um, verkiezing mee te doen. Hoe, hoe gaat ze zich daarop voorbereiden? Kijk, momenteel is ze ontzettend druk met al die reviews die zij moet geven. Maar zeker lopen, lopen, veel lopen. ja. Lopen, met muziek lopen, met, uh, met vragen stellen. Ze gaan haar allerlei vragen stellen. Ja. En uh, natuurlijk in hun Engels. Uh, ja. Zij heeft gezegd uh, tegen hun zij wil dat in het Nederlands uh, antwoord. Zij wil een vertalen hebben in Nederlands. Want zij kan veel beter Nederlands. Het is haar moedertaal eigenlijk Nederlands. Ja, ja. En uh, ja, ze zal allerlei vragen krijgen. En zij moet dat heel goed uh, blijven oefenen. Je, je ja. weet niet welke vragen je krijgt. Nee, nee, nee. Je, je moet, moet met... overal op voorbereid zijn ja, natuurlijk. Ja, met alles. Met alles. Dus je... Het zijn zoveel dingen die gebeuren nu in de wereld. En dan kan je van alles en nog wat... Uh... Ja, dat gaat natuurlijk wel naar een hoger niveau getild yes. worden. Hè, die vragen. Ja. Ja, ja, dat is logisch. Dat wordt wereldvrede of ja. klimaat. Ja. Dat soort ja, dingen. Daar gaan ze natuurlijk over vragen. Hè. Moet ze niet zeggen, how dare you? Wat al ligt ze eruit. <laughs> Precies. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, we gaan even naar een liedje luisteren. Ik heb een, ik heb een liedje voor haar uitgezocht... Uh, um, ik, ik kan wel een paar Griekse woorden, maar ik niet genoeg om, om te begrijpen wat de titel is. Ik hoop, ik hoop dat ik iets goeds heb uitgezocht. Ik vond het in ieder geval een, een heel vrolijk nummer. Ik ga speciaal voor je dochter en voor jou iets draaien van Antipas. Of Antipas, Antipas. Oh ja. Antipas. Nou, komt ie, hè? Στα σύννεφα πετάω Όταν αγκαλιά μου Μωρό μου σε κρατάω Είμαι ανεβασμένος Δεν ξέρω για που πάω Ένα μόνο ξέρω Το πόσο σ' αγαπάω Είμαι στα χάρη μου Όταν σ' έχω πλάι μου Κι όταν είσαι χωριά μου Δεν ή στενα χωριά μου Ναι είμαι στα χάρη μου Όταν σε έχω πλάι μου και όταν είσαι χωριά μου δεν δροείστε, Να χωριά μου. Είμαι <Τι μ'> νεβασμένο. Τα σύννεφα πετάω όταν με στα μάτια μωρό μου σε κοιτάω. Είμαι νευασμένο, κανένα δεν με πιάνει. Με το νερό, σου Πουλάκι κι με έχει κάνει. Είμαι στα χάρη μου όταν σέχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου με τρω ή χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάρη μου. Όταν σε πλάι Λάι μου, μου. και όταν είσαι χωριά μου, με τρονα χωριά μου. Στα πετάω. όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω είμαι στα χάρη μου όταν σε έχω πλάι μου, Κι όταν είσαι χωριά μου, να χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάρη μου, όταν σε έχω πλάι μου, Κι όταν είσαι χωριά μου, να χωριά ja, dit was Antipas. En uh, dat is een, een, een hele grote Griekse uh, artiest, een zanger. En de titel is Ime Anevas Menos. En ik had geen idee wat het betekende. Maar gelukkig heb ik het goed gekozen. Uh, want Marta zei tegen me, ik heb er zin in. Dat is wat het betekent. En dat was ook eigenlijk een beetje de bedoeling. Uh, omdat uh, onze Zandvoortse dorpsgenote uh, Marta... Uh, die heeft een dochter die ook onze dorpsgenote is in feite natuurlijk. Ja, want ja. zij woont hier in Zandvoort. En die is gewoon even Miss Griekenland geworden. En die gaat volgende maand voor de titel Miss World... bij de Miss World-verkiezing in Londen. Nou, Hoe speciaal is dat? In wat voor speciaal dorp leef je dan dat je zulke mensen gewoon hier hebt wonen... en zij, als zij hier is... helpt ze je ook gewoon in het restaurant ja, af ja, en toe. Ja. Hè? En dan ja, loopt ze ja. gewoon rond. En... Ja. ja, dat is dan wel even een bijna Miss World, jongens... die daar uh, gewoon, uh, hè? Die, die, die er gewoon misschien je colaatje komt brengen of ja. iets. Zo ontzettend bijzonder... Uh, 20 december gaat het gebeuren. Uh, 14 december. Oh, sorry. 14 december. december. Hoe kom ik nou bij 20? Ja, nee. 14 december gaat het gebeuren. Ja. Dan uh, moet ze het waar gaan maken in Londen. Ja. En ze is zich al heel druk aan het voorbereiden. En je vertelde dat daarna... Ja. nog een Miss Universe verkiezing ja. gaat komen in de Filipijnen. In de Filipijnen Januari of februari. Dat weten ja. we nog niet. De exacte datum. Ja. Dat weten we niet. Daarna nee. wordt nee. het uh, Miss Universe. Nou, ik, ik, ik bedank je ontzettend, Marta... dat je even wilde komen om over haar te vertellen... En, uh, ja. Ik wou heel graag. Ik, wou, weet, ik ben zo gelukkig. Ik ben ja. zo blij. Ik wou dat er iedereen vertellen. <laughs> ja, want je zei zo wel zelf vallen, he. Je hebt al drie prijzen gewonnen dit jaar. Ja. En, en ja, dit was dan een hele mooie prijs. Dat je ja. genoemd wordt als het grote voorbeeld van Miss Griekenland. Ja, ja dat, is, dat is een enorme eer. En dan weet ja. je gewoon dat je het als moeder goed hebt gedaan. Ja. Ja, We klopt. komen bij het eind helaas van, van dit uur. Dank u wel. Ik, ja. dank u. Ik ben hier Helemaal van. geen dank. Heel graag gedaan. Ik hoop ook dat als Rafaela weer in uh, Zandvoort is... dat ze een keer bij een van onze programma's wil aanschuiven. Zeker bij weten. Goedemorgen Zandvoort. Of bij ons bij Zandvoort Lunch. Hartstikke welkom om daarover te vertellen. Zeker. Want we zijn natuurlijk razend nieuwsgierig hoe ja. ze het gevonden heeft. Dat willen we zo graag horen. Ja. Ja. Dus ik zeg... Marta, toi toi, geef het aan de door. We staan in Zandvoort achter deur. En we gaan allemaal duimen. En hopelijk is het ergens te zien. Zodat we mee kunnen kijken. Ik denk het wel. Ik denk het ook. Hè. We, het gaan het, we gaan het in de gaten houden. En weten we het. Dan zal ik het ook aan de Zandvoortse mensen. Aan onze luisteraars laten weten. Waar ze de uh, Miss World verkiezing kunnen volgen. Ja. Wij gaan in ieder geval heel goed opletten. En uh, heel veel succes. Bedankt. Bedankt Geen dank. Alles. Geen dank. Nou, wij gaan uh, naar het einde van het programma. Ik zei het al, ik, uh, we gaan naar het NOS-journaal en naar de reclameboodschappen. En dan kom ik, kom ik strakjes weer bij u terug. Ik heb nog een lekker recept voor u klaar liggen. We hebben nog wat regionaal nieuws. En u heeft natuurlijk ook het weerbericht van mij te goed. Ja, nou ja, hoewel, is, gaat het de moeite waard zijn om te vertellen? We gaan het straks horen. Ik ga het zo allemaal voor u klaarzetten. En ik heb dan ook nog uh, artiesten in het licht. Ik ga ze straks allemaal in één uur achter elkaar... ga ik alles wegproppen voor u. <laughs> nou, ik zou zeggen... Uh, blijf uh, wachten en uh, schakel niet uit. Ik ben zo bij u terug. Tot zover het ritme van ZFM. Nou. Via de kabel op 104.5.